En een basisschool en kinderopvang in Enschede zijn weer Alpen na een muizenplaag. Dat meldt RTV Oost. Keer op keer lagen er muizenkeutels. En vorige week vond de GGD dat het echt zo niet langer kon. Alles is nu schoongemaakt tot en met de kussens en de knuffels. En er is een ongediertebestrijder langs geweest. De Olympische Winterspelen. Ja, we gaan naar de medaillespiegel. Nederland heeft nu 13 medailles en staat vierde. Bij het graadse in de ploegenachtervolging zijn onze vrouwen wereldkampioen. Maar vandaag moesten ze genoegen nemen met zilver.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 Flitsmeister meldt geen vertragingen. Drie flitsers gezien. Die staan langs de A1 amsterdam Naarden bij 14,0. De A2 Utrecht en Bos 71,2. En de A35 Enschede-Hengelo bij 71,0. Muziek. Lars Boelen. Nou, Zometeen vertel ik je wat je moet doen om Olivia Dean te versieren. En ik ga er ook nog even draaien. Eerst Alesso en Nate Smit. Dit is I Like It.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 So easy to fall in love, back your music. Maar is het ook so easy to let Olivia Dean fall in love with you? <laughs> ja, nou, uh, ja, Olivia Dean heeft één grote afknapper. Daar moet je even rekening houden. Ze uh, houdt echt totaal niet van mannen, let op. Met een flesje water in de achterzak van hun broek. vindt ze verschrikkelijk ja, dat houdt ze dus niet. Dus nooit. mocht je er ooit tegenkomen en je hebt dat flesje water in je achterzak zitten, gelijk eruit halen. Maar uh, ja, als je dan in die situatie bent, wat moet je dan wel doen? He, als je Olivia Dean on je vingertjes wil winden, hoe kan je nou haar hart winnen? Let op. Olivia Dean houdt heel erg van. Chinees bestellen. Gewoon Chinees eten, vindt ze heerlijk. Karaoke zingen, vindt ze ook leuk. En um, de dag afsluiten met een potje gamen op de bank. Ik vind Olivia Dean fantastisch. Ja, ja, dat is heerlijk. Ja, even duidelijk. Gamen is niet een metafoor voor uh, met elkaar spelletjes spelen, zeg maar. Maar, maar gewoon echt even met de controle in je knuisten... en dan Mario Kart'en tot je vingers beurs zijn, zeg maar. Echt, echt gamen. Goed. Knopen in je oren, mocht je er ooit tegenkomen. Maak er lekker gebruik van. Olivia Dean, hoor je bij Q, and so easy to fall in love. Hé, hey, ehm... Um, ik vind het leuk om het zo even met je te hebben over het bobsleeën van vandaag. Je gaat het bijna vergeten, maar dat doen we ook gewoon mee op de Olympische Winterspelen. Kensinger komt eraan en eerst ATC Around the World. De winterspelen. Bob Sleeën. Bob je zou denken dat we daar als Nederland niet aan meedoen, maar niks is minder waar. De Nederlandse tweemansbob heeft zichzelf net verbeterd in Run 3. Maar ook Run 4 is nu nog bezig. Ja, ik zeg je wel eerlijk, het zou echt een godsonde zijn als we daar nog een medaille binnenhalen. Maar je weet het nooit, hè? Je weet het nooit. We houden ons positief en we houden je ook op de hoogte van wat er gebeurt met die tweemansbob. Naast het uh, volgen van de ploegenachtervolging gingen Mattie en Luc van de ochtendshow vandaag iets heel leuks doen. We hebben ze namelijk uh, richting Milaan gestuurd. Daar zijn ze vandaag op de fiets gestapt. Samen met niemand minder dan goudwinnares Femke Kok. Hey, dat is waanzinnig hè. Femke Kok hebben ze gewoon gesproken. Uh, en tijdens die fietsrit uh, mocht Femke wat symbolische medailles uitreiken aan andere sporters. Maar die voor grootste feestbeest hield ze lekker zelf. Want uh, ja, buiten het seizoen om geniet Femke ook gewoon van het leven. Met een lekker drankje erbij. Ik vind cocktails altijd wel heel lekker. Oké, okay. ja. en dan een... Pornstar Martini. Pornstar ja. Martini. Dat wij gewoon Femke <laughs> lekker op de bar. Ja, dat hey, doe je en, wel. en hoe valt dat dan? Want je hebt natuurlijk het ja. lijn van een topsporter. Ja, dat, nou, dat, dat, laai... dat, dat raakt je snel. <laughs> een drankje. Wij hebben vaak niet heel veel nodig om, nee. uh, om hem al te voelen, zeg maar. Ja, dus vanaf nu uh, heet ze Femke Cocktail. She just wants to be beautiful. She goes. I know this she knows. No limits she craves.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 The pebbles in your hand, and initials in the sand, yeah. Summer isn't over yet. Yeah. Skinny dipping with your heart out, is my favorite part now, yeah.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 Pray back your music. Ik ben op zoek naar uh, iemand met een baan. Als je er geld mee verdient, is het eigenlijk al prima. Uh, ik wil zo meteen namelijk raden wat jouw uh, beroep is. Ik ga proberen binnen twee minuten te raden wat voor werk je doet met zoveel mogelijk vragen. Uh, gewoon even een leuk spelletje op de dinsdagavond, waarom niet? Uh, stuur even je beroep. Deze kant op in de Q Music App. Wacht even, wacht, heel even wacht, heel even Ja. Nee, want altijd, ik heb hem even dichtgeklikt als ik natuurlijk zie wat voor beroep je doet. Dan is het spelletje niet leuk niet. Ja, stuur maar deze kant op. Uh, wat voor uh, beroep je doet, doe dan met een berichtje in de Q ik ga ik zo meteen proberen te raden. Wat voor baan je hebt. Uh, Taylor Swift komt eraan. Alle simoni bundles van Hollands Nieuwe zijn nu dubbel zo groot. En kost het eerste jaar maar 4,50 per maand. Zelfs onze 40.000 bundel. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl...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 En this is what you came for. Tijd voor een spelletje op de dinsdagavond. Ik ga proberen te achterhalen wat voor werk je doet door binnen twee minuten zoveel mogelijk vragen te stellen. Dat doe ik vanavond met Lisette. Lisette, hallo. Ja, goedenavond, Lars. Lisette, jij bent 39 jaar en je komt uit Nijkerk. Klopt helemaal. Dat is het enige wat ik van je weet. Ik ga de tijd meteen starten. Gaan we. Lisette, heb jij een uh, van 9 tot 5 baan? Nee. Nee, geen 9 tot 5 baan. Werk je onregelmatige diensten dus? Nee, ook niet. Ook niet? Oké, okay, dus je werkt wel vaste diensten op vaste tijden... maar dus altijd s'avonds? Nee. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nee, in de eerste jaar. Dus ik heb wel vaste diensten vaste tijden... maar niet s'avonds. Niet s'avonds, maar dan... Maar, maar, maar niet 9 tot 5? Nee. Maar is jouw werkdag korter dan 8 uur? Nee. Oké, okay, maar werk je dan s ochtends, S'nachts? nachts? Ja. Ochtends, vooral ochtends. Ja. Heel vroeg in de ochtend. Ja, oké. Okay, yes. Ik kom hier niet ver. Uh, werk je met, met mensen of met dieren? Geen van twee. Werk je met apparatuur? Nee, mm, niet echt. Heb je voor jouw baan een speciale opleiding nodig? Jazeker. Ja, ja oké. Okay. Uh, heb je ook speciale kleding aan? Ja. Uh, oké, okay. uh, je werkt niet in de zorg of zo? Nee. Nee. Me. Horeca? Mm, zou je onder kunnen vallen, ja. Ja, oké, okay, maar niet... Oké, okay. ik uh, uh, okay, weet niet meer mensen. Wat doe jij? Wat doe jij? En, uh, is jouw werk heel erg fysiek? Moet je heel veel dingen dragen? Slepen, shower? Uh, ja en nee. We hebben wel zware dingen. Zware dingen? Uh, oké, okay, doe je dit al lang? Ehm, um, ja, met een tussenpoze. Oké. Okay. Um, hou je de 10.000 stappen op je werk? Hmm, nou, niet echt. Nee. God, wat vind ik dit lastig, zeg. Um, <laughs> ja, ik, hè, kom maar gewoon, heb jij veel vakantie? Nee. Maar je werkt niet <laughs> met mensen, niet met dieren, niet met... Maar, maar je werkt dan niet met apparatuur ook en je hebt wel speciaal... Wat doe jij? Oké, okay. uh, twee minuten is Heel leuk. Ja ik ga de, ik, ik, Of ik heb gewoon de verkeerde vraag gesteld, maar ik kom er maar niet achter. Um, ik ga het even op me laten inwerken. Ik ben over 2,5 minuut bij je terug. Is dat goed, Lisette? Ja, lijkt me prima. Blijf even hangen. Ondertussen, de nieuwe van Cloud. Dit is App en Vloed bij Your Music. Bridget, ben je zet beter nog. Jazeker. Ik heb jou net uh, twee minuten lang bevraagd. onder uh, proberen achter te komen wat voor werk jij doet. Even een kleine resume. Je zit in vaste dienst. Je hebt geen 9 tot 5 baan. Je werkt de uh, ochtends. Je werkt niet met mensen, niet met dieren. Wel speciale kleding aan. Je werkt niet in de zorg. Soort van onder de horeca Tilt soms zware dingen. je hebt niet veel vakantie. En je hebt wel een ja. opleiding nodig voor je, voor je vak. Ja, ja. Ik, ik, ik, ik, ik weet het gewoon niet. Uh, er kan wel. Uh, veel suggesties binnen. Uh, vrachtwagenchauffeur, zegt iemand. Uh, Linda zegt bijvoorbeeld Lisette, die werkt in een laboratorium. medewerker zegt Danny. Of in de beveiliging. Simon is echt weer productiemedewerker in een bakkerij. En uh, Dirk zegt, ze is natuurlijk bakker. Ja, uh, vind, vind ik eigenlijk ook wel goed. Ja, ik zou zelf dus gaan, maar dat is heel, ja, iets voor... Iets in een koekjesfabriek of zo. Maar ik weet niet... Vertel, is dit goed of niet? Zit je, werk je in een koekjesfabriek? Nee, ik, ik ben banketbakker. Ik werk in een banketbakkerij. Wauw. Wow. Wow. Oké, okay, oké. Okay. Koekjesfabriek redelijk dichtbij. En nu, stap ik, nu valt alles op zijn plek natuurlijk. Hè. De, ja, de, de ochtendwerk natuurlijk. Hoe laat gaat jouw wekken elke ochtend dan? Kwart uh, over vijf. Oh ja. Moet je dan niet naar, naar bed nu? <laughs> ik heb morgen vrij. Ach, lekker. Lekker. Hey, en is dan ook het gevaar met jouw werk, Lisette, dat jij veel loopt te snoepen van je eigen... Zeg maar, supply. Don't get high on your own supply. Maar dat je af en toe even... Nee, nee. Niet. doordat je alles al ruikt, heb je het eigenlijk al gegeten. Maar het lijkt me zo lekker om in de bakkerij te werken. Ik heb toevallig al vandaag met mijn vriendin nog over. We zaten in de auto en we reden langs een bakkerij. Toen zeiden we, we zouden zo graag even naar binnen gaan... om alleen maar even te ruiken. Het ruikt altijd ja, zo ja, lekker in de bakkerij. Ja, dat is toch zo? Of niet? Ja, ja. Maar, zeker. Maar ruik je dat ook als je de hele dag er nog werkt? Of, of, of, Jazeker. Oh, lekker. Ja. lekker. Ja, zeker, nou. als het uit de oven komt, dan... Uh... Het ruikt het heerlijk. Dat snap ik, dat snap ik. Eh, nog één vraag, wat is je specialiteit? Wat vind je het allerlekste uit de pakketbakkerij? Uh, ik denk wel dat mijn chocolademousse het meest befaamd is. Oh, Lisette chocolademousse, alright. Waar, waar is die te halen, ben ik ben benieuwd. In Nijkerk. Oh ja, tuurlijk, in Nijkerk, daar kom weer vandaan. <laughs> Lisette chocolademousse in Nijkerk, het staat genoteerd. Lisette, dankjewel, en uh, nou, fijne vrije dag morgen dan. Yes, dank je. Doei. Hoi, hoi. I feel special, special No heaven on earth If I can't be with you Swim me your So I can't tell the truth I got so high, Oh, I can't leave I got your body All over my mind I got so high, I'm off my feet We up in the clouds With the sun in the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 Echt zo'n uh, waanzinnig goed liedje. Echt een mooi liedje. 6 special. If not now, then when? Kijk, jullie zitten. Het is uh, bijna 10 uur. We gaan het stokje overdragen aan uh, Judith Eijk. Oh! Oei. Oh, ik wil ook helemaal een soort van. Kijk, ik maar... even het verkeerde schuifje. Ja, goeie avond, Dars. Goeie avond. Uh, Wat uh, ga je zo meteen doen? Een nieuwe ronde, natuurlijk, uh, repeat of niet. Met de zomerhit van dit jaar. Oei, oei, dat mag je niet zeggen. Dat is nee. niet aan ons, hè? Dat is niet aan jou. Ik aan... ben namelijk nu. Nee, maar ik, kijk, ik mag nu. Luister. Als je dus het uh, repeat of niet doet, dan mag je niks zeggen. Maar als je er buiten staat, buiten oh. de cirkel, <laughs> zoals ik bijvoorbeeld, mag ik dat zeggen. Oké, okay. nou. Het zou... bijna... Nou ja, goed, het zou zomaar de zomerhit van dit jaar kunnen worden. Het maar zou... Dat is natuurlijk aan iedereen die luistert. Precies. Ja, mag je mening zo te gaan geven over loco, Loko? loco, loco, loco. loco, loco. Um, ja, en nog iets anders, want uh, ik stond vandaag huilend in de sportschool. Meid. Oh, ja. maar, maar echt uh, serieus of niet? Of heb je Nou, even stoten? Het, het moed zakte echt uh, schoenen, in mijn schoenen. Moet zakte in je schoenen? Ja. Wat dan? Ja, dat ga ik zo meteen natuurlijk... We gaan nu niet het hele verhaal opgooien. Ja, ik... Maar ik, heb, ik kan je ook nog wel zeggen, ik stond ja. denk ik vandaag zo'n vier uur lang in de sportschool en niet omdat ik aan het trainen was. Wat heb jij in de sport? Ja, inderdaad. Het was een dag. Wat nou, heb jij gedaan dat jij vier uur lang in de sportschool was en hebt lopen janken? Ja. Maar echt huilen. Tranen met nou, tuiten. <laughs> tranen met tuiten. Ja, mascara over mijn hele gezicht. Echt? Ja, een beetje Utah dan. Jutta Utah leerderom. Ja, ook ja, ja, wel al een al beetje. Op. Nou, ja, um, ja. zometeen uh, kom je erachter waarom Judith heeft lopen janken in de sportschool. En ook Bruno Mars komt eraan. Uh, nummer 1 in de top 40. Wat zou je nog zeggen? Nee, dat was niet. Oh, nog wat ik wil Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor één ster beter leven worst Deze week nergens goedkoper. 275 gram, maar 1,69. Geslaagd reisje? Ja, zicht dat. Hands van voordel Aldi. Nu bij Gamma 30% korting op Altrex huishoudtrap dubbeldekker. Bekijk alle acties op Gamma.nl in onze digitale folder of kom langs in de bouwmarkt. Ook lekker voordelig. Eén ster beter leven gyros met paprika 750 gram voor maar 5,99. En niet te vergeten vitamines. Groene kiwi per kilo slechts 1,99. Hands van voordel Aldi. KLM holiday